Wij beginnen de zogar 152, pagina Kuf Hey 105, de regel vier van de zogar tekst zelf. Euh, even reviseren of inventariseren, wat we hebben geleerd in de laatste les. Want het is een lange mamar en soms is die, gaat die in de onthulde, op de onthulde manier. Uh, Hassulam legt het ons helder uit en soms is het wel ...verhult... ...en dan... ...laten we even kijken... ...wat wij leren... Uh, ...in de... Uh, al ...gedurende een aantal lessen... ...en ook in deze les... ...het is... ...wij zijn bezig met die... Uh, ma ...van die... ...tain-gamerie... Uh, ...van die... ...ijzeldrijver... ...die... Dus gezonden is, de ziel daarvan is gezonden eh, om de, die twee reizigers op de weg van Hashem, om hen eh, bevattingen eh, helpen te verkrijgen, eh, de hoge mogen tot... De En dat is, draait dus steeds om die, aan uh, on de ene kant, het algemene aspect, dat is, hij uh, had het over de overkoepelende zivoek na de gmartikoen. ...na de algemene... Gmaart, ...algehele... ...kmaartikon. Dat dan... Uh, uh, ge ...zal gebeuren... ...iets dat wij eigenlijk... ...niet, niet, zouden, niet zouden kunnen verwachten. Dat na de... Gmaart, na de ...dat deze ziwuk... ...komt... Uh, ...het licht gaat uit... ...en dat komt... ...dat omdat de bon, de malchut, de bon, bon wordt als sag, en ma, zeer win wordt als uh, ab, als hochma. Maar al voordat voor de voor de voor die transformaties plaatsvinden, uh, is er dan het is uh, een periode, een zekere periode van duisternis. Dat is het algemene aspect. En dan vertelde hij op de vorige les over het bijzondere aspect uh, toen de tempel was en dat, uh, wanneer Israël uh, volmaakt waren dus een volmaakte maan hadden ge uh, gebracht uh, in de tempel, dat hoe dat voltrok zich in de tempel, dat zij allemaal hadden gezien het beeld van een leeuw die afkwam op die uh, prooistukken. En... Uh, het is ook in, het, in elk bijzonder aspect van ons werk is precies hetzelfde als wij uh, oprecht man kunnen uh, omhoog doen stijgen. Dan moet het ook bij ons zo, zo zijn dat het ook een vorm van beeld van leeuw uh, op die man af moet komen. En we zullen zien wat die leeuw is. En Leo is dan, we hebben gezien, dat hij is geleerd, dat het uh, gesed is. Hij zei van de bina, maar het is uh, gesed. Dus wat wij leren steeds, dat hij... Uh, ...spreekt net of het in het algemene aspect en dan weer een bijzonder aspect. En het moet voor ons absoluut hetzelfde zijn. We moeten ons niet... Uh, niet, moeten niet verwaard raken, dat als we opeens, hij had gesproken over het algemeen aspect, en dan opeens leek like het dat hij spreekt in de geschiedenis, in de tijd van de tempel, het is precies hetzelfde, als je spreekt over de tempel, so, het is net zoals het nu is, alles, needs, er is geen tijd in het geestelijke, het was wel de tempel, er waren twee tempels, maar alles wat gebeurde in, uh, met, het de, met in, in de geschiedenis met het volk Israël, precies hetzelfde gebeurt met de mens totdat de mens komt tot zijn um, volmaaktheid uh, dus hij vertelde op de vorige les dat het positieve daarvan dus het deze zelf de, wanneer Israël was uh, volmaakt. En natuurlijk spreek hij dan, het is voor ons hetzelfde als Israël in elke mens. Dus dat weten we. En nu gaat hij ons vertellen wat er gebeurt, of wat gebeurde wanneer Israël de zonden de zonde veroorzaakte. Wat veroorzaakte de zonden? De zonden betekent dus niet in staat zijn om aan naar omhoog te trekken en etc. Dus de regel 4. Ot tsadi zain. Keivan de gar hovin i nahit nach, lego dargen deletata. We katille hahu, faif arje. De loo bai le tarfe kede we kat beta. Kivea katille punt probeert letterlijk te vertalen. De reichel vier. Oot sadi zijn. 97. Kiewan de Garmochowin, aangezien de zonden, uh, uh, vanwege de zonden die veroorzaakte het, dat Ihu, uh, dat hij daalde af, legde dargen de lektaten, ...naar de lagere traptreden, wie hij, zullen zien, ...we le hahu arje en dode die vijf, die leeuw. De lo baile le meehavle, dat die, wen, die wenste niet om aan hem te geven, tarfe, om aan hem de prooistukken te geven, kunnen we admiten, zoals het daarvoor, kunnen we je katen Dan had hij hem, kijk nou wat die zorgers al zegt, als het ware, doodde hij hem. Punt. Hoe zes hika Haka ka et ha ari vadai. Le Habor Le aina de citra achra bisha. En daarvoor, in enkele lessen daarvoor, hebben we gehoord dat Ben Yahoo Ben jehojada, die bijzondere ziel die van oorsprong of origine is van de Atik. Dat over hem wordt gezegd in Schmuel, in het boek van Shmuel, dat hij, zoiets geheimzinnigs, dat hij doodde twee, uh, uh, uh, twee leeuwen. En dat kan hier, citeert hij ook dezelfde woorden. Hoe hij ka, hij sloeg zes. Het aarie de leeuw vadij dat werkelijk. Le habor in de kaio. Le aina de citra achra Ten overzien van de citra achra. kwade citra achra. Kijwan de Hamad, de volgende pagina, of waf zes, oh. honderd zes, de eerste re, regel van de zogel. Hachi, hahu sifra achra, et takafet, o sherdart. Legat, kalba, Lemechal, mechal, karbani. Hier bijzonder detail is, bijzonder, zeg ik dat, beeldig is. Wat wij horen uh, van leeuw, van hond, van die sloeg, uh, leeuw, et cetera. Hier. Uh, <coughs> vergt een enorme geestelijke eh, verbeeldingskracht. En ook de, dat, dat je steeds probeert parallel te vinden, ja, te leggen, verbanden te leggen tussen die woorden en geestelijke begrippen. Zoals de zoger zegt, oké, okay, Arië, de leeuw, dat is geest. Zet er die dingen goed en dan zal het makkelijker zijn. Op de vorige, vorige pagina hoef hij de regel 5 naar de punt. Hoe, hij, ah, dat hebben we gehad, 6, de regel 6 na de punt. Kivaan de Gama Agi, aangezien hij zag uh, Zo. Ik probeer letterlijk te vertalen. ho Sitra achra deze Sitra achra it takafat, uh, versterkte zich, o uh, Shadarat, en zond, uh, een hond, kalba, le Meichal om de offers te eten. Dus zie je dat? In plaats van de leeuw dan, omdat de zonde bepaalde, dat, dat, dat de leeuw was als het ware gedood. En dan de Sitra Agra die kracht krijgt en die stuurt dan een, een hond. En de hond eet die over. Zie dat zo'n beeld kreeg, geeft ons eh, de zoog. Twee. de hahu Arié. Oriël, de, de Anpawe, Antwee, Arië, punt twee, En Zogar vraagt, mash o oh, mash meid, de hawu wat is de naam van deze eh, leeuw? En hij zegt, Oriël, ja, zo so is in dat ver, ver, vers zegt nee, hij, nog, Oriël, de Anpawe, Antwee. Want zijn gezicht is het gezicht van een leeuw. Punt. Oma schmei de drie kalba. Punt. En dan vraagt hij nog verder. Oma wat is de naam van die hond? Kalba. Drie. En die antwoord Biladan de laf ihu de chlal Adam ela kalba ve ante kalba. Kijk wat is dat? Drie. En hij antwoordt: biladan dan, shme van de hond is de naam biladan dan." En we zullen zien straks wat het is. Bil biladan In deze woord, in dit woord zit al. Uh, uh, betekenis van zijn naam. Biladan, we zullen zien. Biladan is het. Bal betekent niet. Bal, de eerste twee letters van het, van het tweede woord. Ja, dus zijn naam, de naam van die. van die kalba, van die hond. Dat bal betekent niet. En adam, adam is adam. Alleen op een of andere op we zullen zien dat het is. Uh, volgens bepaald bepaald systeem in de Kabbala dan uh, de M, in plaats van de M komt N. zullen so we zien, we zullen het zo leren. Dus dat zegt hij dan, Biladan Schmeid, dus zijn naam is Dan dus, dus geen mens. Betekent De Lafihu Igu dat hij is niet uh, in de gemeenschap van de ...mens... ...behoort niet tot de... Uh, ...totaliteit van... Dat, ...tot het geheel van mens zijn. Ela kalba, maar de hond. Een hond... we ampe kalba... ...en het gezicht... ...heeft van een hond. Punt. Nou. Enorm veel, enorm veel beelden... ...en we gaan terug naar de pagina Kuf Hey 105 Hassolan uh, de regel misschien nog voordat wij verder gaan uh, als wij kijken naar dat woord als je nog een keer terugkeert naar de pagina Kuf Waf 106 en in de regel 3 hebben wij dat woord biladan, de, de naam van die hond, is biladan. En als je ziet daar, staat voor dat woord staat uh, de referentie, referentie zo'n so lettertje samen, met een hakje. En als je dan aan de rechterkolom so zo'n beetje naar beneden komt en vind je daar met die cursieve, uh, cursieve, rechte, cursieve lettertjes, twee, twee regeltjes. Zie je dat? Twee regeltjes daar. Zie je dat daar? Dus net voor de hassulam Dan heb je twee regeltjes die Ja, mm -hmm. yeah, dat is dan. Uh, en daarvoor staat uh, de naam van dit commentaar, Derg Emet. Eigenlijk, dat is. Derg Emet, dat is het commentaar dat hij geplaatst wordt hier in de zoger. Uh, en dat is dan, komt van um, Ramak, van Rabbi Moshe Cordovera, een klein stukje, soms uh, alleen woorden, Hij was erg uh, precies deze kabbalist in be beschrijvingen, definities van begrippen in de zogar. En daar staat het, ah. zie daar samen, in dat onderste twee regeltjes daar, in de, daar staan dus samen, en daar staat het uh, wat hij zegt over deze naam. Biladan. Bal Adam, zegt hij. Geen mens, dus niet mens. Sheino Adam, dat hij geen mens is. Welho, oh, so surat Adam, en is niet in de vorm, of eigenschap, en niet in de vorm van de mens. En dat geeft ons iets uh, Uitleg. Waarom is dan niet aan het einde niet mem, ja, de letter mem Adam moet het zijn. Waarom is het niet, waarom hier staat het Adam, Bil Adam. <coughs> en laatste, we hebben mem en de letter mem, we hebben we hebben nun en de letter nun, mit halvein betiot, al, al, ab, alf uh, al, bet, gimel dalet. Er bestaat zo'n systeem. Dus wat zegt hij ons? We hebben mem, wa nun en de letters mem en nun die verwisselen zijn verwisseld. Dus in plaats van mem komt de volgende letter nun. Ziet u dat? En dat is dan op die manier, waarom is dat? We zullen leren op zijn plaats maar dat is de verwisseling van de letters naar eentje naar beneden. En hij zegt hoe? Kijk, alef bed. Dus dat is het systeem waarbij dan in plaats van alf wordt het bed. In plaats van uh, gimil wordt het dalet, dus naar beneden. Dat is ook, hier wordt ook aangeduid, hier daarmee, dat ook hei biladan, dat was dus niet de, niet, dat was lager, dat was dus um, dus niet een beeld van een mensheid. En daarom is dus de mem, in plaats van mem, komt nu. Maar, we keren terug naar de, naar onze pagina, de eerste pagina, Kuf He, 105, asulam. As de, de rechterkolom, de regel 27. De referentie Oud van oot. Zadi zijn. Kijwaan de garmu hovin wechule. Dubbel punt. De, de, de zonden veroorzaakte dat, Wechule enzovoort. So Dubbel punt. Kijwaan Shigarmu garmu achtentwintig ha avonot. Hoe je le toch a shelemata? 29. We harak oto a 27. Na de dubbele punt. Kiewanshe garmo a wanot. Aangezien die zonden hebben dat veroorzaakt. 28. Hoe jarad Dalde hij le toch amadregoot naar de traptreiden shele mata die beneden zijn. 29 We harag oto aarje en doodde die leu. Punt. Ki mishum sheloratza latet dertig lo Tarfo kvat hila. Nechishava, kivya hool, shahara goto, heynandertak. Alken, vandai, huhika etha ari. I ethovo die seke, Kimishum, shalo het lo tarfo want anhezin hei wenste niet om derdag om hem aan de leeuw die tarfo zijn prooistukken als eer als voorheen te geven dus geen man geven dat is ne geschaafd, dan wordt het geacht keuwe ja dat het alsof hij shaharagoto alsof hij doodde hem precies hetzelfde is met ons als wij als wij dus geen maan doen opstegen, dan gebeurt er, dan komt er geen bina, heeft bina, dus gezet van de bina, heeft geen kans om aan ons te geven. En dan is het net of wij die doden. Alsof, 31, al ken vadai hu eta arī. Daarom, uiteraard, natuurlijk dat, dat, dat hij dode de leeuw. En kijk, dat is, soms zeg je dan Arié en soms zeg je dan Ha'ari. Dus Ari is ook leeuw. Het is hetzelfde woord, maar dan eh, op, op verschillende manieren wordt het eh, ge, ge, ge, ge, gespeld, weet ik niet gepresenteerd. Daar kan ik niets, niets over zeggen. 31, na de punt. Le toch de linker kolom, de eerste regel. Ainu eno. schelt zat zaad, ager ara punt. De rechter kolom, de regel 31, de laatste regel, na de punt. Le toch dus waar hij hem in in een keil in de keil Interessant is wordt het gebruikte boor de boer gebruikt hetzelfde woord het de als uh, uh, de keil waar de broeders de broeders die gooiden Jozef Ja, hun broeder Jozef gooiden ze ook in de in in de boer ook in de kuil dan zullen we zien wat betekent dat gooien in de kuil niet dat het alleen fysiek dat gebeurde maar wat betekent die de kuil de boor boor zie je dat het woordje boor Ptocha boor in de boor, dus yes, in de kuil de linker kolom de regel 1 ai nu dat wil we'll zeggen Leenav, shel dus hij vertaalt verder zoals het in de staat. Dat wil zeggen, voor de ogen van de andere kant, hatzad ha acher ha acher ara. Andere kant, de kwade kant. De kant. Punt. Dus de citra agra. כיוון שראה דוי זאת אותו הצעת האחר, יתגבר ושלח כאלף אחד הדרי, לאכול את הקורבנות. מי על המצבח? במקום פיר האריה. כיוון שראה זאת, אנחזין הידידוס דסיטרה אחרה, en de Sitra-Achra is in het, in het Hebreeuws is het andere kant gewoon, wordt het gezegd. Dus, aangezien die andere kant, zie je, tzad het is precies hetzelfde als Sitra-Achra. Sitra-Achra in de regel 2, zie je, dat voor de koma, hebben we Zad haager, de andere kant. Dat is hetzelfde als Sitra-Achra, maar dan in het Hebreeuws aangezien de, die andere kant of die citra Achra zag dat, het versterkte het, sterkte, het, sterkte, het, sterkte die zich, zich. Kreeg kracht. We shallach, kellef en zond en een ene hond, Kelef, drie, lechol al het om de offers te eten. Mi'aila misbeheg, helpt ons, van boven de, van boven de, van boven het altaar. Bimkom haar je, in plaats van de leeuw, leeuw, normaal leeuw moet het eten, dan is het, dan is het, zegening komt, eh, vrede komt, shalom, eh, gesed, al het goede komt in deze wereld. Zo, so, nee, dan, als men geen man geeft aan de leeuw, dus aan, niet brengt, dat betekent de malgoed niet brengt, niet verbindt met de bina. Dat is de hele, de hele overdienst, is om malgoed te brengen naar de bina. Dan, dan is het net of, of, of men die dood, die geset van de binnen. Dus men laat het niet naar beneden komen, laat men niet uh, opeten die, als het ware, die laat men dan oorjaar, uh, de directe licht, niet uh, opkomen of uh, afdalen op die, op die uh, prooistukken die als orgozeer opstegen, en dan die andere gaat het overnemen. De andere gaat de stuur overnemen. De citra agra. Vier. We toch Mashmo. ma Vier na de eerste punt. En die Leo, Wat is zijn naam? Punt. Oriel. Schmo. Vijf. Shepanaf. Nee. aarje. Oriel. Zijn naam is Oriel. Hij zal nog uitleggen. Uh, she, dus Uriel is zijn, zijn naam. Shepanaf, dat zijn gezicht. Vijf. Nee, Arje, het gezicht is van Arje. Punt. Oma, Shmo, Sheloto, Hakele. Punt. Eigenlijk is de vraag, maar vraagtekens komen niet voor in de Heilige Boeken. Omar shmo shalot oa en Wat is de naam van die kelefin die hond? Zes. Biladan schmo. Zijn naam is Biladan. Punt. Ki zes na Ki biladan hu o'tijot. Bal, of bet lamet alef dalet en mem. Bal betekent bal of Biladam. We zeggen Bil. De letter yeah? is belangrijk. De uitspraak is. Nergens vind je de uitspraak. Like, biladan of bil adam. Biladan? Biladan. Men zegt zo so, Biladan. baladan. kan je ook zo so, zeggen. Maar ik hoorde wel dat Biladan doet er niet toe. De klinker speelt geen rol. Maar begrijp je, de letters zijn belangrijk. Want kijk in he, de hele Torah is zo gespeld, maar er zijn zeventig verschillende betekenissen komen, de geheimen komen juist door, door het feit dat er geen klinkers zijn gegeven, aangegeven in de Torah. Daarom zijn zo interpretaties mogelijk. Daarom zegt hij dat dat zijn de letters, de letters van uh, met een mem aan het einde. Zeven. Shehamem. Uh, Met het benoemt dat mem, de letter mem, verwisseld wordt uh, door de letter nun. En dat is volgens dat, dat systeem wat, wat we hebben gesproken. Dat huh? that is, that is this, het systeem van, nee, dat is het systeem van, er bestaat een systeem waarbij alle wordt verwisseld door bed. Gamer, dat wordt verwisseld door Dalit, Dus op die manier dan uh, het is neergaande lijn. Dat betekent hier gewoon gewoon bestaat zoiets, zo'n systeem dat hoe dat hoe dat uh, is ook de, de, volgens de wetten van het Hila. 7. Ki einhu bichla dam, Ela acht kelev op nee kelev. 7 naar de punt. Kie 1 hob wat hij is niet, behoort niet tot de mens. Tot de geheel van men, als mens. mens. 8. Ella kelf, maar hij is hond. Opne kelf op en het gezicht, gezicht van de hond. 9. Oké, okay, nu hebben we vertaling de vertaling met kleine toelichtingen. En nu gaan ha we ons dat uitleggen. 9. Pirush, de uitleggen. Kimitoch, schenit bat lab, hinat, abasahim, tin, mi bon, o kanal. GAM <trape> Israëlitata LETATA LO yochlu, ELF LEHALOT od MAN shehi MESONOTAW SHEL ARYE Kijk nou, nu opeens eens gaat hij hebben dat over het alchem, algemeen aspect. Then we zouden verwachten nou dat hij spreekt over de tempel, ja, yeah, en over Israël die zondigde en als gevolg van hun zonden, zonden, dat uh, zoiets vindt plaats. Maar hij spreekt opeens over, hij pakt de draad weer op en spreekt weer over het algemeen aspect, wat, er, wat wij nu hebben geleerd bij de laatste lessen, over die overkoepelende gmartikoen, dat na die overkoepelende die komt, zal duister niet zijn. En, en nu ga je dat ook weer vertellen. Nee, daarom probeer dat als je zo leer, leert niet versteld gaan of niet je, je laten verwaren door opeens dat hij dan spreekt van het, het algemene aspect en dan opeens in het, het bijzondere Want het is allemaal hetzelfde. Het is alleen uh, illustreerd hey, aan de hand van de ...bijvoorbeeld van het algemene... ...bijzonder aspect... En ...gewoon proberen... Het, ...het is een kwestie van aanleren... ...van horen en steeds... ...trainen dat... ...voor mij bijvoorbeeld, ik al... al ...een beetje getraind heb, ben... ...dan als ik hoor algemene aspect... ...dan direct zie ik dan... ...parallel in het bijzondere... ...in elke, in elke uiting... Zo, ...zo moet je het ook doen... ...negen... Naar de put. Kimme toch, schon niet na de massachim. Want aangezien het aspect van massachim, dus de massachim, is opgeheven, zoals na de gmartikun hebben gezegd, na de overkoepelende gmartikun, of de zivuk van de gmartikun. mibon Omi sag, so dus zowel van Bon, oftewel van de Malchut, en van de zaak van de Malchut staat niet meer nieuw, geen masachim, kijk, vanaf de Tweede Tsimtzum, goed, goed, het is niet moeilijk, in, in de Tweede Tsimtzum, wat was het in de Tweede Tsimtzum? waarmee kenmerkt zich de Tweede Tsimtzum? Dat Malchut staat in de Bina. Dat was de hele correctie yeah? van de schepping. Maar dat is alleen maar correctie van de schepping. En er bestaat nog het doel van de schepping. Dus het doel van de schepping realiseert zich pas uh, uh, nu, na, na, de, na deze uh, uh, overkoepelende ziekenhuis. Dus van de boom hebben we geen Massachim nu. Waarom? De boom staat niet meer, maar goed staat niet meer in de Bina. En de zaak is. Uh, Bina, en ook de Bina heeft nu geen massachim. Bina heeft geen massag, Bina uh, wil alleen maar geven, dus welke geven is geen massag, alleen, alleen omdat de Malchut steekt, wanneer de Malchut steekt naar de Bina, dan, dan staat er massag, komt er massag de Malchut, neemt massag als het ware mee, want Malchut heeft dat de deze dus behoefte om kogma te ontvangen, et cetera. En, en als het maar goed er niet in de, staat, niet in de Bina, dan geen massag blijft over in de Bina. Want Bina op zichzelf is alleen maar geven. Gam, dus Gam Israel, dus omdat al die massagiem van de Bina en de Malgoed, zijn opgeheven, die zijn er niet meer. Dus als gevolg van de, zoals ik zie, dat hij doelt op, de, op de, het algemeen aspect. Gami Israël, de Tata, dan ook Israël, die beneden zijn. Loia glulalot, ode man, kunnen niet meer man doen opstegen elf. Die mezonata welke man is het futsel van arje van de leeu. Zo was we begonnen. Twalof, nadepet. Vaor drider tin aelion. Shehub Nistalek. We gaan veertien. Kivea ja gol. Ki ilo katil le ha. Hoe are je? wat je ons vertelt. Dan zullen we zien wat betekent dat dit opgestopte zeewok was opgeheven. We 12 twaalf. Ha zeewok. En de zeewok was gestopt. Opgehouden. We gaan hailion. En het hoge leeg. Hoe mifje dat Dat van het aspect van de arie niet stalek. Was uitgestoord. Dus ging terug naar, naar de bron. we gaan en wordt geacht. Het wordt geacht, 14. Kwee als het ware. Zoals overigens. zegt als het ware. Kiilo alsof. Katie leghu arie, als of hij doodde deze arje, als of hij doodde deze Leo. En nu uh, kunnen uh, we nog retrospectief kunnen dat zien. Dat herinner je nog? Dat die Yehoyada, ja, yeah, dus die Benja uh, Ben, ben Yehoyada. Hij is van de um, Atik. dus omdat hij de Gmartikun, de kracht heeft van de Gmartikun, oké, okay, persoonlijk, maar dan die Gmartikun, de kracht van de, dus, hij vertelde over Benyahu, is ook precies hetzelfde zien we, dat hij vertelde over die grote ziel, die Benyahu, Benyahu Ben en precies hetzelfde aan de hand van zijn persoonlijke kun uh, als het ware, vertel die ook het algemene, legt die uit het algemene aspect. Het is hetzelfde. Het is alleen aan de hand van, hoe kan je dat zien, dat het is bijzondere. hoe kan je dat hetzelfde als je weet hoe dat in het bijzonder is, of precies hetzelfde. Dus daarom zegt hij dat, dat... Uh, bij het behalen van die persoonlijke marticoon van de, van die, door die ziel, die bijzondere ziel die de wortel heeft in Aetik. Dat geen massagier meer. Hè, door zijn, dus daarmee, als daarmee, daarmee uh, is er geen man mogelijk beneden om naar boven te brengen. Dat is ook geen okay, bijzonder aspect, maar het is hetzelfde is het, het, zoals het in de, na de uh, overkoepelende Martikoen zal, zal zijn. En dat is net of die, dat hij, dat is net dan of die Benyahu, Ben, -Yahu, ben -Yahu, ja, zoals over hem staat geschreven, geschreven, dat hij doodde twee uh, leeuwen. Dat hij was degene, dat hij doodde die twee Vernietigde als het ware die twee tempels. Omdat er geen ziwok meer is. Ki hu vijftien niet Allah le mala le shorashow want heidi die Dus dat hoge licht, dat normaal komt af, af, komt af, uh, op die prooi stukken op de, op de, op het oorgozer. Op de man. Gaat gewoon, is gewoon uitgegaan. Heeft geen, uitgegaan betekent geen relatie meer heeft met het oorgozer. Dan is het op zichzelf. Dat is dan net als sof woordie. Geen relatie meer. geen, dat men van beneden betekent, dat men van beneden hem niet bevat. Dat betekent dat die uitgegaan was. Dat men kan hem niet vangen. De hele bedoeling van, de, van ons, van de mensheid, van de mens is om het licht te kunnen vangen. Heel? Dus hoe kan je vangen? Net zoals een radio radio ontvangen, hè? Zender, so, je kan het ontvangen. De, ja, heb, je die, heb je die gevoeligheidsgraad? Kan je het wel ontvangen? Heb je minder? Kan je alleen Amsterdam ontvangen. FM. Ja. Alles is. Zie je dat? Iedereen ziet het. Het is een kwestie van trainen. Niets anders. Trainen fijn. Trainen steeds meer trainen. En dan iedereen kan dat. Alleen moet je dat. Moet je zelf zuiveren. En opbouwen. Opbouwen. En. Dat is alles. En dan steeds Steeds verdere, diep, uh, kortere golflengtes. Waardoor je verder, verder het licht, als het ware, meer en meer kan vangen. En als er geen vangers zijn, ja, dus als er geen ontvangers zijn. Dan is het ook het licht, als het ware, alsof het licht is uitgegaan. En teruggekeerd. Kihunit dat zegt ook dat, want dat... De Arië, dus de, het hoge licht, de leeuw, niet ala steeg op, le malen naar boven, le shoroshon naar zijn wortel, Wanneer lam, meer en is ver, verhuld van de lageren. Zo is het ook altijd, wanneer de mens of de mensheid zondigt, dan is het net of de schepper, waar is de schepper? Men voelt niet. Wat hadden ze ook in de woestijn gezegd? Waar is de schepper? Wij werken hard. Ja, wat hadden gezegd die verspieders? Ja, die verspieders, die herinneren nog, die verspieders die Moshe had, zond zij eh, om het land te zien. We hebben zo hard gewerkt. Ja. In de Torah, in de voorschriften en alles hebben we veel. En het huis staat leeg. Dus ja, dus betekent klagen, betekent ze zag de schepper niet meer. En dan is het, dat komt alleen door de zonde. Oh, ongeloof. 16. We zijn zomer. Le tocha bor, le eina, de citra, zeventien, achra, bisha. Dubbele punt. We zeggen, dat is wat hij zegt. De zoger le tocha in de bor. Dus bor, dat is die keil. Le eina, de, ten overzien van de citra, achra, van de onreine, bisha is onrein in het aramees. Van de Onreine Sitra Achra, 17. Dubbele punt. Oké, okay. goed opletten wat okay. je ons okay. nu vertelt over okay. die over Sitra okay. Achra. Elk moment, goed opletten okay. hoe hij ons dat uitlegt. Kishorasha Kabalala, het smo, hoe, 18, naim. Basod, ha Ayn Roë, wegallev Chomet. Let op, wat je zegt. Kishorijsh, akabalalatsmo, van de wortel voor het ontvangen voor zichzelf, dus voor eigen voordeel, egoïstisch ontvangen. Hoe licht in de ogen. Zie, let op, in de ogen is de wortel van het ontvangen voor zichzelf. Basot in het geheim van wat geschreven staat het -e, oog ziet we ha-lef en het hart begeert. 19. Na de punt. Of ginaat ha-kabalah hazo. Nikra bor. 20. ki boor bor rekwe -ein -bo een bo'a maim. 21. She-ein ha-or ha, -ha lisham Basot 1 à 22. Vehoe, je cholim, ladur, bamador, echad. Punt. Op. Vele versen zie je van verschillende kanten. Vanuit verschillende bronnen. 19. Of gena, ha kabbalah zo. en het aspect van, de, van dat ontvangen. Dus ontvangen voor zichzelf. boor heet bor, dat is kuil. Veel meer zit ook in Kimatria, maar we zullen leren op zijn, op zijn tijd. Twintig. Kihu bor, want hij het ontvangen voor zichzelf, dat is bor, rek, dat is een lege kuil. Goed, zien zie, wat is de essentie van de onreinig racht? dat is een lege kuil we einbomaim en die heeft geen water 21 wat betekent wat betekent dat die geen water heeft she ein ora dat dat het hoge licht wordt niet daar naartoe aangetrokken dat betekent lege kuil Basot, in het geheim eh uh, Van uh, wat we ook geschreven staat. Een we Hoe. Zoals Hashem zegt in het. uit uh, de Talmud. Zo, uh, Sota. En daar staat het. Dat. Een Anieve Hoe ladur Zoals Hashem zegt. Dat ik en hij. Ik en de Sitra Agra. kunnen niet. Uh, wonen. kunnen niet wonen. In één, Bamador, door, bij in één op een, onder één dag als het ware, zoals we zeggen. Zie dat Hashem en de Sieter Achra kunnen niet als het ware op onder één dag, zitten. Drieentwintig. We zeggen hoe meer. Hika eta Ari toch, הבור ל'אינה 24 דצמ"ח אחרה בישה כי הכאז הארי אידא ל'איננייהמ 25 גראוד דצמ"ח אחרה, אני כра בור שהנ בורוד ניש 26 Asherloh Yahilu Amaim. Ik fijne greepjes over die Citra achra Wat is de Citra achra De keil die geen water heeft. We zo meer 23, dat is wat hij zegt. Dus ook er: Hikaita Ari, hij sloeg de leeuw Letochabor in de Kijl, dus dat hij viel in de keil. Le de sitra agra bische. Ten overzien van de ogen van de uh, onreine sitra Achra. 24. En nu uh, gaat je ons uitleggen. Ki ha ari. Want het slaan van ari. A ari van de leeuw. Hij ta leen le haraot was in de ogen van de in de kwade ogen van de sitra achra of ten overzien van de kwade ogen van de sitra achra welke sitra achra heet bor kail. shahen borot nisch borot dat dat zijn gebroken letterlijk gebroken kuilen. Dus kuilen die lekkage, lekkages hebben. Asherloi, Achillumayem, die kunnen water niet uh, houden, houden, vasthouden. Eigenlijk is de water gewoon, kunnen ze niet... Wat betekent dat? Wat betekent dat de citra achra? Kan het water niet niet, zeg het, vasthouden? Dus kan niet, niet. Wat betekent dat? betekent dat ik Je kan niet begrenzen. Er is geen begrenzing. En als er geen begrenzing is, kan men geen licht ontvangen. Duidelijk. Dus ook bij de mens precies hetzelfde. Als, hij, als er lekkages zijn, betekent dat dit de citra agra, de keil is er. En de citra agra, dus. Uh, Daaraan, daarvan die kuil aantrekt, het zuigt en dat men geen uh, vaste bodem hebt, heeft, heeft om orgozer te doen stegen, duidelijk, en dan ontvangt men ook geen licht zo is straks, weer gaan dat de, deze oort ik voel wel dus, dat wij gaan deze oor afmaken nog een stukje uh, en dan gaan we een zeer bijzonder, ik zal ook wat nu instimuleert het mij, wat, hey, wat over de kuil. we gaan dan iets doen over de, wat we niet, waar, waar we niet aan toe kwamen, voor de vorige, aan het einde van de vorige les, over de linkerlijn, het werken in de linkerlijn, dat is bijzonder belangrijk, de linkerlijn is jij, is de mens. De rechterlijn zijn de kilim van de schepper. Dus daarom, kan men niet zien van buiten, hoe de mensen zich gedragen van buiten. Dat is dan, mensen gebruiken als het ware de prototype van de kilim van het geven. Dat is van boven tot en met de, als het ware, de, het midden. En dat is maar niet van, niet beneden. En daarom is het, kan men dat beneden begint de, de, men, de, de, de kilim van de mens zelf. Dus de, onder de, ...onder de tabor dat zijn pas de kilim van de mens. Daarom kan men de mens op geen manier, geen manier, geen manier kan men de mens leren kennen... ...omdat men leert alleen zijn cultuur van buiten... ...wat alleen van tot en met, tot en met zijn midden en niet verder. Ja, men zegt ook zo, tot hier ja. en niet verder. Ja. in nood. Be behalve in note, ja, mens, de of in de nood, ja. Precies, of in de nood, Ja, in de nood... Want in de nood moet je dan ook houden van zijn kilim. Dan laat in zijn kilim de Kabbalah. Heel goed. Maar wat straks, straks gaan we daar erg belangrijk iets wat ik wilde vertellen. Iets wat nee, toch nog, nergens kan je horen. Wat, wat, en dat is erg belangrijk omdat te, daarom even afmaken deze. En dan gaan we verder. We hebben jats watavniglo. 27 mimachabot Mimacha boeit bo, hem bij punt. En nu heeft hij over die water, over die over die borot, over die kuilen, in het meervoud, dus over die uitingen van de sitra Achra. We hem, iads uata, en zij komen nu, zij kwamen nu uit, nu, omdat die geen man is. Geen man wordt, uh, wordt van beneden getrokken, naar boven getrokken. Dan komen ze uit, herinner je nog op de vorige les, aan het einde van de vorige les, Zij mm hij -hmm. dat zij allemaal sch sch uh, scholen zich, ja, scholen? Verscholen, uh, verscholen zij zich allemaal, omdat zij bang waren voor die leeuw. En maar nu, die leeuw is als het ware, als, als het ware dood, en dan we hem, Yatsuhata, en zij kwamen nu uit, wenniglu en ondhulde sich eh uh, mi mahabot ba mahaba mi, mi mahabot hun schuilplaatsen basleta gdolam met grote macht machtsvertoon. 27 we we shadarat 38, 28, 28, sorry, Kalba, Le Meichel, Korbanin, dubbele punt. En die zendt, of die, die zend uh, een hond, 28, Le Meichel, Korbanin, om de overs op de, te eten, dubbele punt. Van het altaar. Ki ha leumat de arje. 29. Achil korbanin. hoe hakelef had zo ik tamir hav hav kanaal. 28 na de dubbele punt. Kihaleum had de arjee. Want in plaats tegenover de, de leeuw, in plaats van de leeuw eigenlijk, Achil korbanin, eet hij de overs. En hij zegt dat, hoe haar dat is de, is the hond. Had Tamid, die altijd schreeuwt, half. haf. En haf, hav betekent geef geef in het Hebreeuws. Kijk okay. okay. nou, naar deze, kijk naar de, nee, nee Kijk naar de hele getal. Kijk naar de hele getal hoe dat, hoe die, kijk naar hoe dat de hav, de hond zegt haf, ja haf. En in de hele getal, half betekent geef mij. Geef mij om ik wil ontvangen voor mijzelf. Egoïstisch ontvangen. Dat is half in het Hebreeuws. Dus eh, gebiedende wezen is half, geef mij, geef mij. Ja, en dan twee keer, zie je? Twee keer. Waarom twee keer, half, half? En de hond ook vaak, vaak doet half, half. En dan weer, half, half. Altijd met twee, twee keer. Niet één keer, één keer half. Maar altijd twee. Waarom? Deze wereld en de toekomstige wereld ook. Nog die willen beide hebben. En really and we gaan nu een pauze maken. En dan hebben we nog een klein stukje te gaan. En dan gaan we iets